1 Uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De politie discrimineert een administratief medewerkster. door haar te verbieden een hoofddoek te dragen op haar werk. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens bepaald. in een zaak die was aangespannen door een vrouw uit Rotterdam. Het oordeel van het college is niet bindend, maar wel gezaghebbend. De vrouw is administratief medewerkster en neemt onder meer 3D-aangiftes op. waarbij ze in beeld komt.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 Nederland deelt de afspraken die het heeft gemaakt met internationale bedrijven over belastingen nauwelijks met andere EU-landen. Dat is wel de afspraak om te voorkomen dat bedrijven belasting kunnen ontwijken. Volgens Dagblad Trouw lijkt 60% van die zogenoemde rulings niet te worden uitgewisseld. In Zimbabwe is het ultimatum dat aan president Mugabe was gesteld om af te treden verstreken. Het is niet duidelijk of Mugabe aftreedt. Hij heeft nog geen verklaring gegeven parlementariërs van regeringspartij PF komen vanmiddag bij elkaar om te praten over een afzettingsprocedure. Die zou in gang worden gezet als Mugabe niet bekend maakte dat hij zou aftreden. Nederlanders nemen steeds vaker goede doelen op in hun testament, blijkt uit onderzoek van 89 organisaties. Alleen durven ze dat vaak niet te vertellen aan familieleden. Daarom zijn de goede doelen aan een campagne begonnen om het onderwerp bespreekbaar te maken. In het testament kan dan bijvoorbeeld een percentage van de erfenis worden vastgelegd dat aan een goed doel wordt geschonken. Het weer vanuit het westen wordt de bewolking dikker. En gaat het op steeds meer plekken regenen. Het is een graad of 11. Morgen ook bewolkt en regenachtig. Dit was het FDFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben John Hoker van de ANWB. In Randstad staat een file op de A29 richting Rotterdam. Maar staat tussen de afritten Numansdorp en Oud-Beijeland. 3 kilometer met ongeveer 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu ZFM Lunch. Uh, sterke verhalen voor bij de borrel naar een soort vlees geworden. Sterk verhaal voor Bij de Borrel. Tijd voor de column van onze columnist, Martijn Koning. Ik word er vlees van. <lacht> Beste lieve zoete kindertjes van Nederland. Wat een gedoe allemaal, hè, met Sinterklaas.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 You. het smakt dat wij niet zonder hem verder kunnen. I don't want to go on without you. Daar heeft hij gehoor aan gegeven, Dolly, want we hebben hem aan de telefoon, onze Joop. Nou, wat een geluk. <laughs> hey, Joop, goedemiddag. <laughs> Dag. Jongen, jongen, Hé, hey, wat een heerlijke gouden oude muziek was dat, zeg. Lekker, hè? Ja. Hey, Joop, heb jij, jij, jij, hebt, uh, jij bent nog hier in Nederland ik heb net al aan Dolly verteld, ja, als je door Sinterklaas wordt opgepakt, die gaat de zak en dan ga je meteen naar Spanje. Maar jij, nou, jij weet er alles van. ik hoop dat Graag. <laughs> nee, ik probeer zo slecht mogelijk te leven. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, het lukt me niet, helaas. Het zit ook je... niet in je aard, hè Joop. Over ben ik nou wel, of misschien ik ben wel ietsje te forsch voor de zak. Oké, okay. hey, Joop, heb je net die. Heb, heb je net die gehoord? Van, van Martijn Koning? Nee. Ik... Over die zwart. Oh, jongen, nou heb je wat gemist? Ik ben, ik ben even te druk bezig, spijt me zeer. Ik heb hem op uh, Facebook gezet. Ja, je dus dan ook... kan je hem op een verloren moment even luisteren. Ja, dat moet je echt doen, Joop. Want het is echt, het, echt, je legt echt een vouw hoor. Ja. Nou, oké. Okay, okay. Maar dat is verlaten zorg. Ja. Vo vooral zorg hebben we in Eilanden uh, iets, iets natuurlijk, hè. Het afgelopen ik, weekend. Ik ik ga jazeker, weekend. Ja, zeker. Vertel eens... Het uh, grote weekend, van Sinterklaas is weer in het land. Oh nee. Nou, en nou, nou. nou. Voor de uit de daar. Ja, ja, we hebben het allemaal gehoord hè, op de radio. En uh, voor degenen die er niet bij waren, die konden het dan op die manier volgen. Maar het was weer reuze spannend allemaal, hè? Ja, het was, het was ook heel veel wind. Dus ze ja. hebben besloten om... Uh, ja, hij moest gewoon al gaan met, met, met de boot ja. van de, van de pakjesboot 4, want die had Ja. meegenomen. Ja. En, maar hij kwam dus eigenlijk uit in de noord van Zandvoort. Ja. En toen zijn ze maar met de boot, met de reddingboot, de Annie Poudersen, zijn ze op de trekker, die zee die zijn ze naar de rotonde gereden. Want ja. Want was gewoon te gevaarlijk. Maar ah, die ja. stroming was ja. ook te sterk, dat hadden ze nooit gehaald naar de rotonde. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. nee. Er we waren wat verder op zee buiten de vierde bank, waren golven van vijf meter hoog. Ja, dat, nou, nee, dat Ongelijk, is hoor. te riskant. Ja. Ja, zo'n oude man de, moet je dat niet aandoen, dat kan niet. Nee, en, en, en het ruikt ook eindelijk, niet lekker hoor, als ze allemaal gespuugd hebben. Eindelijk is wat wijze woorden van Joop, hè? Nou, weg, <lacht> <kindje>. <lacht> Charles Ja, heb je het over een man? Nou ja. Nee, Joop, dank je wel hoor. Dat, dat geeft, zijn weer vitamintjes voor mijn hart dit hoor. <lacht> ja, maar goed, goed. oké. Okay. Ja. Ja, het was in ieder geval op de rotonde... Verschrikkelijk druk op het ja. land ook. Ja. Uh, het was alleen ontzettend koud. Ja. We hadden de massa van het zonnetje. Het ja. kan veel zijn. En de Sint ging uh, op zijn paard uh, Amerika, ging hij uh, via de kerkstraat naar beneden naar het raadhuis. Ook daar was nog steeds de zon. En het was het ook echt een mega drukte. Het ja. duurde twintig minuten voordat de Sint vanaf zijn paard naar het bordes kon komen. Het is, is toch is, uh, wat? Het is een stukje van uh, 50 meter. Op het Ratersplein zelf, bedoel je? Dat heeft twintig ja, minuten ja, ja. geduurd? Ja, ja, ja, ja. Sjoo, joh, zegt, ik heb hem later gesproken bij uh, Pieterspentakel al in, in de Sportel. Hij zegt: uh, Meneer Joop. Het was ongelooflijk. Als ik iemand een handje gaf, stonden de vier anderen weer achter om nog een keer een handje te geven. En dan gingen we ja. door. Ja. Ik kwam er niet doorheen. Maar dat was ja, ja. misschien eigenlijk wel gelukkig, want ik heb begrepen dat Albert-Jan Vos, onze verslaggever, en jij vreselijk op zoek waren naar de burgemeester. Hè? Want die was nergens te bekennen. Nee, Albert-Jan alleen. Hij oh, jij een... alleen. Hij zei, hij zei dat Joop uh, ja, ook uh, zei jij, weg was jij, gereden. Jij, ja, dat was helemaal niet waar, want oh. ik wist dat de burgemeester niet aanwezig zou zijn. we oh. hoeven hem nu ook niet te zoeken. Oh. Ik wist dus dat de lo eerste lopen burgemeester... Ja, die gekke nou burgemeester, hè, had... zei uh, Albert-Jan. <laughs> <laughs> <laughs> ik, ik vind het wel laf, hoor, van Meijer. Er komt toch een belangrijke man, komt er in te antwoord. Ja, meneer, hier gaat die gauw... Gaan... Ja, oh, ja. Oeh, wacht even, wacht even, wacht even. Zat, was er soms een lege zak mee aan boord? Nee, allemaal, en dat burgemeester allemaal, Meijer allemaal. heeft gedacht van, ja, maar wacht, dat wil ik niet. Ik wil helemaal niet naar Spanje. Nee, nee, nee. onze burgemeester ja. is, is tien jaar burgemeester hier. Oh. Uh, en ja. die heeft gewoon negen keer de zin mogen ontvangen. Ja. Zaterdag kon hij niet aanwezig zijn. Wat zonde. Dat gebeuren gewoon. Ja. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja, ja. En hij heeft zelfs nog een keertje op het dak van een oude ABN gebouwd. Dat weet ik en nog. En toen moest de brandweer hem eraf halen, hè. Ja, ja, ja dat Daar was ik bij. Ja, God, wat was dat ja, gevaarlijk nee, ja, ik en eng. Oh, dat jij dat onthoudt, Joop. Ja, ja, ja. ja, ja Joop, maar, ik was. Was, was Sinterklaas zelf niet teleurgesteld dat hij er niet was? Dat de burgemeester er nee, nee, nee, niet nee, was? Nee, nee, oh. nee, nee. nee, nee. Hij zegt, ik kan het ook met, met de lokale burgemeester Ja, goed. ja, het gaat ja, ja. die is daar heel goed in. Het okay. gaat om de kinderen. Zo is en, het. En niet om de burgemeester. Laten we eerlijk zijn, dat is ook zwaar. En hij, hij, hij uh, dankte in ieder geval de gemeente Zondsen dat hij hier weer mocht komen. En uh, hij, hij zei ook dat alle kinderen een schoentje mochten zetten. Nou, dat is misschien s'avonds wel gebeurd. Ik heb geen flauw idee, want ik kan niet in die huizen kijken. Nee, nee. maar, maar heb, jij, heb jij zelf je schoenen niet gezet, hè, Jo? Ja, maar daar gaat er veel in, Charles. Ja, maar... ja, ja. ja. Ja, en als ik die moet vullen met wortels, dan gaat er 5 kilo wortels in. Dat wel, Laat staan suikerklontjes. hè? <coughs> ja, maar het is ook niet goed voor een paard. Nee, nee, nee, nee. nee. En wat is er maar verder goth, nog gebeurd? Ja, ja, ja, oh, oh, oh. ja smiddags is... nee, nee, nee. nee. ja, ja, was het een gigantisch feest in, in de vorige ja. sporthal. Ja. Er waren 300 kinderen. Jong, ja, jongen, jongen, jongen, jongen. Ja. Ieder kind had misschien wel. Zowel een vader als een moeder en opa en oma en broer en zusjes meegenomen. Oh. Dus er liep gewoon een kleine 600 mensen door. Oh, wat erg. Het oh. was gigantisch. Het was gigantisch, ja. ik, maar voor de kinderen geweldig. Ja. Heel leuk. Ja. Heel leuk spektakel. Ik heb ook uh, bekenden gezien die niet in Zandvoort wonen. Die hier speciaal voor naar Zandvoort zijn gekomen. Ja, die ken ik ook. Mensen die komen ja. uit Hoofddorp hier toe. Ja, ik ja. ken ze zelfs uit Alkmaar. Zo. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, en dat, dat terwijl er geen treinen reden, hè? Want dan rij je geen treinen naar Zandvoort, nee. Ja. nee, nee. Je, je, kan, je kan ook met een met bus komen, hè? Dat kan ook. Oh, ja. ja, maar dat is wel massal eigenlijk, want vroeger kwam Sinterklaas met de trein, toch, Joop? Dat heb ik wel eens meegemaakt. Bij. Ja. In ieder als ik hem een meegemaakt, ooit, dat hij met een, met een, een, een soort van Jan en een. een, een, een, een paard met wagen, ja. uh, binnengehaald werd. Ja, ja, ja. ja. Dat is, is ook heel lang geleden, hoor. Dan ging ik ja. vanaf het huis in de duinen, kwam je toen binnen. Jeugd, ja, leuk, ja, ja, en, ja. Ook was leuk. ik zelfs nog jong. Nou, dat is al lang geleden. Ja, dan is het zeker een poos <laughs> terug. Ja, ja, ja, ja. <laughs> nou, goed. De, oh, ja. Dat was, uh, en, uh, dat was een zondag. En zondagavond was er uh, uh, Sanford Lacht. Oh, ja. Sanford Lacht, dat is een, een, een, een Comedy een, Factory, een, hè? Ja, zoiets. Een open mic. Waarin ja. beginnende en ervaren stand-up comedians, let op dat woord, stand-up comedians, uh, nieuwe grappen kunnen uitproberen mm -hmm. op een, een klein publiek. Ja. Z Zondag had Said El-Hasnoui, de organisator, twee mensen uitgenodigd uit een, uh, van een festival die hij gezien heeft in Glasgow. Ja. En hij vond dat de top van dat uh, evenement in Glasgow. Ja, ja. En die had hij naar Nederland gehaald. Okay. Een dame en een heer. Mm. En ja, het, het blijkt dus achteraf... dat er binnen uh, het Britse samenleving... diverse soorten uh, comedyavonden zijn. Oh. Twee daarvan zijn uh, storytelling comedy. Die hebben we gehad, zondag. En een alternative comedy... <laughs> Nou ja, en bij dat laatste zet ik dus hele grote vraagtekens. Oh. Je moet, uh, je moet donderdag maar in de in de krant uh, mijn, uh, mijn recensie daarvan lezen. Ja, ja. Het, uh, ja uh, laat ik het eerlijk zeggen, ik vond het niet te prijzen. Oké. Okay. Oh. Het was heel apart. Yeah. Het was, uh, uh, ja. Het was, zeker, zeker apart, wat ik het zou zeggen. En, uh, uh, maar ik denk niet geschikt voor Nederlandse begrippen. En mm -hmm. helemaal niet voor de laatste 3,5 jaar... die we bij Zandvoort Lacht hebben gehad. Okay. Dat was puur stand-up comedy. En dat was goed. Er waren goede, en er waren minder goede, Maar het was stand-up comedy. Mm -hmm. En dat, dat is de Sonsford gewenst. gewenst. Omdat het überhaupt in het Engels was... de hele avond... is het al moeilijker voor uh, Sonsforders... en Nederlanders om te volgen. En vooral als je dan ook nog... Een verhaal moeten vertellen, zoals. zoals uh, uh, uh, nou, even niet op zijn naam komen. De, de, de, de heer die meedeed, de, de storytelling uh, comedy. En dat in een heel rap tempo oprapelt. Dan moet je van hele goede huizen komen om dat helemaal te kunnen volgen. Wat mij wel meeviel, was dat hij voornamelijk in een prachtig Oxford-Engels zijn verhaal deed. Mm -hmm. Ik houd daarvan. Ik vind dat geweldig. Ik ben een engelfile en ik vind dat super. De dame daarentegen, de eerste act, ja. Ik was er niet geschmeerd van. En dat heb ik ook geschreven. En ik hoop dat het ook door de, door de corrector komt en meegaat genomen worden in de komende krant. De komende maand in Sanford Wagen, dan komt er wel een geweldig stand-up comedian. Het is ook weer Engelstalig. Het is een, een Amerikaan, een geboren Amerikaan die uh, uit Chicago... Die is al uh, geweest in de openingsavond uh, van het tweede jaar. Dus uh, twee jaar geleden. En die heeft die hele avond volledig uit de... Wat is Engels gezegd? Shit getrokken. Mm -mm. Geweldig. Die man... Uh, een hele grote uh, Amerikaanse uh, Arabier, uh, weet ik veel, moslim... Uh, die, die gewoon met, met van alles nog wat de draag steekt... En uh, alles uh, in, in mijn ogen heel goed perspectief zit... En die komt uh, komende maand, uh, dat is de tweede uh, zondag in december. En nou weet ik niet uit mijn hoofd welke de datum dat is. Dat is in ieder geval de 10e december. Nee. Komt hij weer naar Zandvoort. En ja, mensen, mensen die luisteren, ik wil je absoluut op het hart drukken om. Zodra die kaartverkoop losgaat, haal de kaart. Want het is geweldig wat die man uh, naar voren brengt. Hij heeft een nieuwe. ...nieuw programma en dit brengt hij helemaal. Die hele avond is voor hem. Mm. En uh, ja, ik, ik breek daar een ons voor. Ik, ik vind het echt helemaal goed. Okay. Nogmaals, dan, ja. uh, nee, op zaterdag is ook nog de Domino's uh, geopend oh. op de Grote kort. Oh ja. De pizza uh, gigant eigenlijk, want met, met meer dan 250 filialen in Nederland... ...mag je toch echt wel pizza gigant genoemd worden. Ze hadden een actie... Om uh, tussen 12 en 1 een gratis pizza te komen halen. Ik ben daar om 10 voor 12 gaan staan. Ja. En uh, er waren over een wens een opening, misschien 30. Nou, ik denk nog niet eens 30 mensen die stonden te wachten. Oh. Ik heb met, met een woordvoerder gesproken. Hij zegt, nou, ik begrijp hier helemaal niets van. Want normaal is er bij een opening, hebben we 200 tot 300 pizzas die we weer geven. Ja. Ik zeg, nou, dat kan je nu wel vergeten. Hè? Ik hoop dat je wat over hebt. En dat je het in de een uh, niet zo veel over hebt en dat je het in de vriezer kan stoppen. Ik sprak al smiddags uh, bij, uh, bij S.S. Sandvond, ze hebben daar een, een sponsorcontact ondertekend. En ik vraag hem hoe is het geweest? Hij zegt, je wil het niet geloven. 472 pizza's zijn er weggegeven. Zo, zo, zo, zo, zo. Ja, dat zijn er een paar. Ja. Hij zegt, maar er hebben dus echt geen lange rijen gestaan, maar consequent 30 man die dus, uh, mondjes maken, binnen Elke ja, keer en ja. werd weer aangevuld. 472 pizza's. Nou, daar <laughs> ben je al goed bezig. Ja, ja, ja. ja zeker. er ja. Uh, was donder, nee, vrijdagavond nog in de krocht... Uh, ...genootsdagsavond. Ja. Daar werd het een en het ander over... Uh, ...archieven van Zandvoort... ...via het gemeentelijk archief... ...dat in Haarlem ligt opgeslagen, verteld. Leuke plaatjes gezien, leuke filmpjes gezien. Ja. En... Uh, uh, uh, uh, uh, ...het blijkt dat... ...de, uh, de foto's van Zandvoort... En gegevens van Zandvoort gratis gedownload kunnen worden via het Noord-Hollands Archief. Mm -mm. Behalve de bouwtekeningen, want daar is copyright op van de okay. architecten. Ja. En die zijn wel te bestellen, maar daar moet je voor betalen. Ja, ja. Nou ja, ook oh, donderdag natuurlijk, de ondernemersavond. Ik oh vraag, ja, vraag. nou dat is inderdaad wel een belangrijke. Nou, nou, en wat was je druk? En wat was je druk? Ja. Ja, geweldig. En uh, een hele verrassende winnaar. De Tasty Corner, de snackbar in Nieuw-Noord... in het Winkelcentrum Nieuw-Noord... is winnaar geworden van uh, de, de titel... ondernemer van het jaar. Leuk? Ja, leuk. Ja, ja, uh, ja, ja zeker. Uh, hij doet verrassend ook. Ja, absoluut verrassend. Dat ja. vind ik wel. Er waren heel sterke kandidaten voor de finale. Dat was ja. de Escape Room Zandvoort uh, en uh, Vlug Fashion... Heel sterke kandidaat in het centrum, maar hij is het geworden. Ja. En ik wil nog even benadrukken, hij zit in Nieuw-Noord en daar wordt nu aan gewerkt. Aan Nieuw -Noord, want eh, ondernemersvereniging Zandvoort heeft op het plein bij de VOMAR van dezelfde opgehangen die in het centrum hangen voor de kerstfeest. Ja, ja, leuk. Ik heb een stukje gemelde. ervan gezien ja, op Facebook. Ik zag het voorbij komen. Helemaal goed. Helemaal Heel geweldig. goed. Ja, is ook uh, Zandvoort, zie, hè? Ja, is uh, betaald door uh, innovatiefonds. Leuk. En dat vond het dermate belangrijk dat ook Noord meedeelde. Absoluut. En dat hebben ze betaald. Nou, goed. Nou, nou, mooi plan. Nee. Hey. <laughs> hey, hey. Nou, heb ik nog meer te vertellen? Even kijken. Uh, ik weet het niet. Er was zondag nog iets van een klassieke het Haarlemse Symfonie. Uh, had ik dat goed gezien of is dat volgende week zondag? Dat is, was niet. Uh, ja, nou, daar ben ik niet bij geweest. Want ik was met Sinterklaas. Oh. Oké, okay. dus ik, ik, ik ja, maar dat was pas... Oh ja, jij was naar de koorverhaal natuurlijk. Ja, zit er Ja. Uh, ja. Dat, dat, dat kom ik niet aan. Uh, uh, uh, ik neem aan, want ik heb ze vaker gezien in de symfonieorkest Orkest Haarland, ja. dat het weer een geweldig orkest is geweest, maar de recensie van Nel Kerkman ik moet ik nog lezen. Oké. Okay. Uh, ja, in ieder geval Donderdag in de Krant, uiteraard. Ja, ja. Maar ja. Ik, ik heb dus alleen verhaald wat ik zelf dus het afgelopen weekend beleefd heb, ja. En ik mag je eerlijk vertellen, ik ben uh, dus uh, zondag, gisteren, om uh, kwart over zeven de huis uit te gaan. En ik kwam er s'avonds om kwart voor elf weer in. <laughs> ik was helemaal kapot. Ja, ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Het is wel een heel lange dag geweest. He? Echt? Ja. En, en, en, even nog wat, wat, wat aankondigingen voor de komende ja. week, als het mag. Ja, natuurlijk. Uh, donderdag uh, sportgala van de Sportraad Zandvoort. Waarbij ja. alle kampioenen van de, van de afgelopen zomer worden gehuldigd. Ja. Daar zijn ook een x aantal uh, Zandvoortse uh, jeugd, uh, is een, is een jeugd bij dat een, um, een beschermende status heeft binnen het NRC nsf ja. uh, Er zit, uh, zit nog een nieuwe dame bij, die kon helaas niet komen. En uh, dat is een, een skiester, maar daar, daar krijgen we nog allemaal meer over te horen. Dat begint in ieder geval om 7 uur en het zijn dermate veel Kampioenen, dat de raadzaal is alleen voor de kampioenen bestemd. Met ja. begeleiding. Ja. En de ouders moeten lekker in de hal blijven. Daar kunnen ze alles zien op een groot scherm. Oh, okay. En daar kunnen ze het allemaal volgen. Mooi. Foto's worden er gemaakt. Dat mag ik ja. doen. En eh, dat komt helemaal dik in orde. Dan is er vrijdag een fetichage voor een nieuwe expositie in het Zanders Museum. Ja, geweldig. En zaterdag eh, ja. bestaat de seniorenvereniging van voor vijf jaar. Oh, leuk. Leuk. Vijf jaar alweer is dus ook snel nou, gegaan. Ja. Ja. Ik heb trouwens even gauw in de, in de tussentijd uh, gekeken op jouw advies bij het Noord-Hollands archief. En ja. uh, als je dan Zandvoort intikt, dan uh, kun je kiezen uit 245 ja. archieven, 854 databases en de beeldbank heeft ook 3317 uh, Items en krantenberichten 80.743. Dus mensen. Ver verveelt u zich op een uh, druilerige dag uh, als vandaag? En denkt u, ik wil eens iets over Zandvoort uh, gaan, gaan uitzoeken? Vanuit het Noord-Hollands archief. Nou, er is genoeg te vinden. Ja, ik Dankjewel voor de tip. Over die foto's. Die ja. foto's ja. Er zijn er twee, ruim 2,5 miljoen. Oké. Okay. Vanaf het eerste moment dat er foto's gemaakt konden worden, konden worden tot nu. Ja, er staan hele oude foto's op, joh. Ja, van, van ja, ja. Uit de ja. echte de, de, de oertijd nog zo'n beetje. Ja, <laughs> Jezus. Die werden die werden <laughs> vrijdag ook getoond. En, ja, en er zaten foto's bij, die waren nog nooit uh, getoond binnen ja. de uh, uh, uh, genootschap. Ja, ja. Leuk. leuk om te kunnen zien. Ja, ja leuk Heel hoor. Mooi. Leuk. Nou, leuke tip Joop. We gaan er wat mee ja. doen. Hè? Graag gedaan. Okay. Nou, hey, je hebt het kwartier toch weer volgekregen. Ja. <laughs> dus ik ga het van je overnemen met, het, uh, met ja. het regionale nieuws. En ik dank je ontzettend weer voor je bijdrage. En uh, ja. voor ja, de gedaan, dit... uiteraard. Ja, uiteraard. Nog, nog een mooie uitzending tot, uh, tot uh, twee uur. Uh, dankjewel. je En jij heel veel succes met het. Uh, voorbereiden van alle artikelen die we donderdag weer in de krant kunnen lezen. He? Ja. Oké, okay, Joop. <laughs> ja, ja. <laughs> hey, bedankt, tot volgende week hoop ik. Ja, graag. Oké, okay, okay. dag Joop. Hoi. Doei, hoi Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, en er volgt hier een update van het regionale nieuws van 20 november.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 Samen met de reddingsbrigade gaan de deelnemers en vrijwilligers van Juttersgeluk de Jutbakken legen... en van het bij elkaar geraapte materiaal maakt de Stichting Juttersgeluk nieuwe producten. Die zijn onder meer te koop bij bezoekerscentrum Kennemerduinen... en online via shop.juttersgeluk.nl. Bij een boerderij aan de Zuidschalkerweg in Haarlem is zondagmiddag brand ontstaan.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 De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zondagochtend een handgranaat tot ontploffing gebracht in het park achter de Van Konijnenbrugstraat in Haarlem. Een voetganger had het explosief gevonden en een deel van het park werd tijdelijk afgesloten in afwachting van de explosieve opruimingsdienst. Met een laag inkomen heb je mogelijk recht op bepaalde financiële voorzieningen en toeslagen. Maar hoe vraag je die dan aan en waar moet je op letten? Nou, de Bibliotheek Zuid-Kennemerland organiseert samen met de sociaal raadslieden van, van DOC een informatiebijeenkomst over deze voorzieningen en toeslagen waar je mogelijk recht op hebt. De deelname is gratis en aanmelden kan via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. De datum waarop het plaats gaat vinden is vrijdag 24 november van half 10 tot half 12 in de bibliotheek van Zandvoort, de Blauwe Tram, aan het Louis-Davids-Carré. Dan een laatste bericht. Een vrouw is zondagavond gewond geraakt nadat er brand in haar woning was uitgebroken. Haar poes moest aan het zuurstof. Rond kwart over zeven brak de brand uit in de keuken van de woning aan de P.C. Boutenstraat in Haarlem. De brandweer kwam met spoed ter plaatse om het vuur te blussen. En de brand ging gepaard met heel veel rook. De bewoonster raakte bij de brand gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling. En het poesje van de vrouw heeft zuurstof toegediend gekregen en is door medewerkers van de dierenambulance opgehaald. Dat was dan het regionale nieuws voor vandaag. Gaan wij door met het weer? Hier is Dolly en Pieck opnieuw. Ja, moet hij wel tevoorschijn komen? Ah, daar is hij.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 Gaan we eens kijken wat er de komende dagen gaat gebeuren. Het is licht wisselvallig met naast wolkenvelden ook af en toe zonneschijn. En vrijwel elke dag is er ook kans op wat regen of enkele buien. Maar de neerslag hoeveelheden lijken mee te vallen. De wind waait regelmatig stevig uit het zuidwesten. En de temperatuur stijgt naar de graad of 14. In het weekend lijkt het kwik weer te dalen naar normalere waarden voor de tijd van het jaar. Tot zover dus. Met een weerbericht volgens Rico Schreuder. En ik heb uit het staan kijken met Dolje net, nou, geen regenboog te zien, Dolje. Dus, dus, dus. Nee, nee, nee. Die, gast, die gasten zingen maar wat, die zingen maar wat, joh, dat is gewoon hier. <Reality> nee, over een paar dagen weer als het zonnetje erbij komt. Oké, okay, maar dan ja. wel lekker muziek, toch? Ik vind ja, heerlijk. Dat, ik hou er, er wel van. Dat maakt weer een boel goed. Ja. Yeah? Uh, yeah. We gaan uh, even wat draaien van Jose. Wat, Jose. Oh. Je schrijft Jose. Ja. Maar dat was zijn vrouw. Jose. Oh, Jose. Ja, de, spa de Spanjaarden spreken de J uit als een G. Daar. Daarom ben ik ook zo graag in Spanje. Oh, wa wa wa want, want, want, want. Leg eens uit, leg eens uit. Leg ja, eens daar, uit. Ben, daar ben ik een godin. Oh, ja. <laughs> Doordenkertje voor de mensen. <laughs> ik vind me leuk. Ja, uh, walk ja. out in. José, Felicia José Feliciano. <laughs> Zullen zich afvragen, José Feliciano. of José Feliciano, dat is toch een zanger? Dat klopt ook, hij is ook een zanger. Uh, maar hij schijnt ook in een trio met uh, Ray Charles en Stevie Wonder dit uh, werk te horen. Uh, oh, te ik dacht dat hij heeft per ongeluk ja. zo'n toetertje ingeslikt geslikt met zo'n roltoeter. Ja, dat <lacht> klinkt heel anders ineens. Dat is gewoon een kammetje met een stuk papier erop. Ja, <lacht> zoiets. Ja. Oh, ik breek ah, ik, ik, ik hem af. Dus ik vind ja, even, ja en dat is, is niet leuk. Dit, nee, nee, niet. Maar, ik maar vind maar. ik niet leuk van José, hoor, dat hij ons zo op het verkeerde heeft? Ik draai even een ander van Gogh. Oh, van van Julio, de, Julio. Nee, Julio. Oh, Dat is wel mooi. Mail wie wie weer. Ik vergeet oh. te leven. Is mooi. Jij vergeet te leven? Dat, dat zingt Julio. Oh, de, oh dat is oh, allemaal. Ja, Mel, wie, de, de, wie, Oh, ja, ja. ja. spreekt door vloeiend Spaans, hè? Ja, jongen, met mij kan je de grens over, hoor. Hey. Dat één keer per <laughs> maand dat je vloeiend Spaans. <laughs> Ik ben me olvidé van de zon. Ik ben de tanto querer ser een todo el de Me olvidé de vivir los detalles pequeños.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 Ja, dat was dan weer in z'n Maar goed dat hij zijn regenjas wel hebt als ik naar buiten kijk. Ja, zegt, ja, ja. Heb je hem wel nodig? Ja. Dan ja, zeggen de luisteraars z'n Nou, Julio maar, is z'n natuurlijk. Ik kan me niet voorstellen dat hij vandaag op Zandvoort is. Nee, dat kan ik me ook niet voorstellen. Nee. Zou hij er wel eens geweest zijn, überhaupt? Vraag ik me dan af. Ik denk het niet. Ja, nou, nou. nou. Nou, dat kan wel. Als je hij is wel met de Nederlandse getrouwd, toch? Misschien als hij een keer op familiebezoek was... dat hij toch een keer naar de Zandvoort gekomen is. Daar heb, je best, heb je best kans van, hoor. Ja, maar dan gaat hij incognito, natuurlijk. Ja, al is de cognito gaat hij Ja, ja blond pruikje nee. op. Oh. Ja. <laughs> uh, even kijken, uh, de klok van uh, tien voor twee is bijna aangekomen. Uh, uh, elf, elf voor twee. Ja, dus het schiet alweer aardig op, hè? Ja, we gaan nog even wat sympathy over de luisteraars uitstrooien. Hé, hey, dat, dat klinkt goed. Dat doen we met goed. Marillion. <laughs> Begin met de klok. Now when you climb into your bed tonight. And when you lock and bolt the door. Just think of those...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 Toen viel er even een doodse stilte, maar dat kwam omdat ik mijn koptelefoon had afgezet en de schijf ja, ja, ja. nog even dicht stond. Helemaal gebiologeerd door het mooie liedje. Hè? Ja, mooi. Hè? Prachtig, prachtig, prachtig. Echt. Sympathy, that's what you need, my friend. Ja. Um, because there's not enough love to go around. now. Mm -hmm. Ja, dat valt bij mij in mijn omgeving wel mee, hoor. Ik heb ja. hier, ja, ik heb hier weer een meneer naast me staan... die heeft me heerlijk getrakteerd op lekkere uh, amandelspijsbroodjes uh, net. Dus uh, <laughs> ja, dus, dus uh, liefde genoeg in de broodjes, hoor. Ja, dus, bij dus, jou gaat de liefde door de maag, hè? Ik hoor het alweer. Zeg, <laughs> zeg... Dolly. <laughs> ja, je hebt het over nat en Love. Het gaat meteen, lekker voor zijn ze wel, een idee. <laughs> ja, ja, ja. Het is ook lekker, hè? Ja, zo is het. <laughs> uh, hey, Dolly. Ja? How do you do? Na, na, na, na. Wat ah, goed met je? Na, na, na, na. <laughs> Oké. Okay.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 And then began na-na-na-na Just like before And you will say na-na-na-na Please give me more And you will say na-na-na-na And it's what I'm living for What oh do you do? Mm -hmm. I thought why not na-na-na-na Just me and you And then began na-na-na Give me more, and you will think, na-na-na-na Hey, that's what I'm believe dit uh, Malt en McNeil, Willem Duin en Sjoukje Spijker... waren dat luisteraars. Ja, we gaan, uh, we gaan eruit met, uh, met Prins en Gold. Uh, Dolly, Ja. heb jij nog wat uh, voor de luisteraars? Dat wil ik in de laatste minuten van de uitzending nog eventjes kenbaar maken. Nou, niet echt. Uh, misschien dat er uh, binnenkort... Uh, dat de mensen op moeten letten. Want dan komt er een hele nacht radio uh, van uh, Bart van der Meer... En Ruud Jansen over de Beatles. Ik weet oh, ja. niet meer precies. Er is, iets, er is een of ander jubileum hè, van de Beatles. Ja, binnenkort. maar er is ook een top, top zoveel. Top 100 de, ja, maar, gaan ze dan doen. Ja, maar die, die, dat is een bestaande top. Uh, heeft Ruud me verteld natuurlijk. Oh, oké. Okay. Dus, dus maar die neemt hij gewoon over. Maar ja goed, kijk, Ruud kent al de Beatles. Repertoire, dus dat is, ja, uh, zo is het. Zo is dus het. He, die weet er ook wel een, een aardige toevoeging aan, aan te geven. Denk ja, ik zo. Ja, aan, ja, ja. nummers en zo. Nou ja, ik, ik hoop in ieder geval dat iedereen genoten heeft van het programma. En ik ben blij dat, uh, dat, dat iedereen er weer bij was. Ja. En uh, ik hoop dat iedereen morgen ook weer luistert en kijkt naar Zand voor Lunch. Want dan zijn uh, Ruud Jansen en Beb eens te horen. Mooi. En jij bent er weer woensdag? Donderdag. Donderdag. Ja, dan ga ik, ik ga het geloof ik alleen doen. Oh, oh ja. eenzaam en verlaten. Nee, helemaal niet hoor. het strand stillen, verlaten. Nah. Helemaal niet erg. <laughs> Dolly, bedankt weer voor je inbrengen. En, Jij ook, Charles. Ontzettend en, bedankt. En uh, volgende week maandag, dan... Uh, dan zijn we er weer. Als ik niet door Sinterklaas ben opgepakt, dan zijn we er weer. Oh, oh, oh, oh zo is het. Dag!